Ja, welkom terug bij uh, CFM Klassiek, het tweede uur op deze prachtige zondag, tussen 7 en 9 uur. We gingen de tweede uur verstart met de acht preludes, of althans één van de acht preludes uh, van meneer uh, Olivier Messiaen. Het stuk heette La Colombe en voor degene die geen Engels spreken is dat De Duif. Het, eh, ik zei het al, Olivier Messiaen is de componist. En de pianiste die het speelde was Selimène eh, Daudet. We gaan van de piano naar de viool. En we hebben het vioolconcert nummer 2 in G mineur. Opus 63 en daaruit gaan we deel 2 beluisteren, het Andante. Het stuk werd geschreven door Sergej Prokofjev... En het wordt uitgevoerd door Lisa Batchavili op de viool en het Kamerorkest van Europa onder leiding van Janit Nezet-Seguin. Allerlei uh, prachtige muziekstijlen binnen de klassieke muziek komen aan het bod in dit programma. En dit was dan weer ietsje moderner. Net als uh, trouwens het stuk wat daar aan vooraf ging. Nu gaan we naar het concerto voor orkestra, Of voor orkest natuurlijk. SZ116. Deel 3 daaruit, het Eligia. En dat moet gespeeld worden Andante non Troppo. Componist Bela Bartok. En het wordt uitgevoerd door het Münchens Philharmonisch Orkest. En de dirigent daarvan is uh, Pablo Heras Casado. We blijven even nog wat in het jongere werk, zal ik maar zeggen, het jongere klassieke werk. De volgende componist leefde van 1871 tot 1915. En zijn naam is Alexander Skriabin, als ik het goed uitspreek. En van hem gaan wij een van zijn toch wel beroemde eh, pianopreludes spelen. En wel die in Gies mineur. Opus 22, nummer 1. En het wordt gespeeld door uh, Misha Dacic. Datic ja. verder terug in de tijd, en wel met Wolfgang Amadeus, Mozart, een van de hofleveranciers, mag je wel zeggen, van dit programma. We gaan nu een pianoconcert van hem draaien in de nummer 25 in C-majeur, nummer 503. Daaruit het tweede deel, het Andante. Wolfgang Amadeus Mozart, wonderkind begonnen, u weet het allemaal, en niet erg oud geworden, 34 slechts. En toen was het over met hem. Uh, het stuk wordt gespeeld door uh, Piotr Andrzejewski. Hoor eens mijn Russisch, hè? Uh, Die speelt uh, piano en uh, het is het kamerorkest van Europa. Dirigent moet ik u helaas schuldig blijven. Van Mozart naar Bach, nog iets verder terug in de tijd dus. Het, de fluitsonaten in E-majeur. Bachs, Bachs werken voor eh, 10.35. Hieruit deel 3, het Siciliana. Marc eh, Hantai speelt fluit en Pierre Hantai speelt klaverzimbel. En blanc et noir, oftewel in zwart en wit. 1134 eh, is het nummer. deel avec emportement, en dat wil zeggen met vervoering. Jawel. Eh, het is geschreven door Claude Debussy en het wordt uitgevoerd door Maurizio Polini. Maar mocht u zelf eh, suggesties hebben voor dit programma wat betreft de klassieke muziek, kunt u natuurlijk altijd even een mailtje sturen naar eh, klassiek zfm Of u kunt even kijken op onze Facebookpagina CFM Klassiek. Dat kan ook. En daar kan u dan ook altijd suggesties achterlaten wanneer u bijvoorbeeld een bepaald stuk graag eens zou willen horen. We gaan nu verder met de viool. En wel de viool, sonate nummer 1 in F majeur opus 8. Daaruit het tweede deel, allegretto, quasi, andantino. Dat betekent dat je het redelijk levendig moet spelen, maar toch een beetje alsof het andantino is. Dus rustig aan, rustig aan, kalm aan. Het stuk is geschreven door Edward Grieg, die we natuurlijk ook kennen van Peer Gint en nog veel andere mooie dingen. Maar nu dus een uh, vioolsonate van hem. En die wordt uitgevoerd door uh, Lea Biringer, die speelt viool. En waarschijnlijk de zuster uh, Esther Biringer op piano. We gaan naar uh, wederom uh, viool, maar uh, nu in een strijkwartet uh, En dat is wel nummer 1 in F majeur. Deel 3 eruit, het très lent. Maurice Ravel die schreef het. En het, uit, het wordt uitgevoerd door het kwartet Hermes. En zo zit het er alweer op. Het uh, gaat snel als je plezier hebt en als je kunt luisteren naar mooie muziek. En dat was vanavond wel weer zo. We gaan uh, eruit met een stuk van Peter Ilwitsch Tchaikovsky, of Piotr Ilwitsch Tchaikovsky moet je zeggen. Het Souvenir de lieu Cher, oftewel uh, de herinnering aan een dierbare plaats. En dat opens 42 deel 3, een melodie in S mineur. Uh, het stuk wordt, geschreven door, uh, wordt gespeeld door uh, André Boranov uh, op viool en Maria Boranova piano.